Jan van de Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is gisteravond een sushi-restaurant gesloten... omdat de coronaregels werden overtreden. Er waren 84 gasten in het restaurant, terwijl er maar 30 zijn toegestaan. Omdat vorige week het restaurant na 10 uur s'avonds nog open was... wat ook niet mag, heeft de burgemeester van Apeldoorn besloten... het restaurant in elk geval tot maandag te sluiten. Als een coronavaccin onverwachte bijwerkingen heeft... betaalt de overheid mee aan eventuele schadeclaims. Dat hebben de EU-lidstaten afgesproken met de medicijnfabrikanten, zegt het AD. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid betaalt de overheid mee... als er bijwerkingen zijn die nog onbekend waren toen het vaccin werd toegelaten. Omdat de vaccins in hoog tempo worden ontwikkeld... kunnen bijwerkingen op de lange termijn niet worden uitgesloten. Coronapatiënten hebben mogelijk toch baat bij hydroxychloroquine... als ze dat maar krijgen vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname. Uit de eerste studieresultaten in 14 Nederlandse ziekenhuizen... blijkt dat die patiënten veel minder kans lopen om op de intensive care terecht te komen. Hydroxychloroquine is een al lang bestaand middel tegen malaria. Uit de eerste, in de eerste coronagolf was er veel discussie over de werking. Uit de nieuwe studie blijkt ook dat het middel niet voorkomt dat mensen aan covid-19 overlijden. De Amerikaanse staat Louisiana is opnieuw getroffen door een orkaan. Vanochtend vroeg kwam Delta aan land met windsnelheden van 150 kilometer per uur. Veel inwoners aan de kust moesten amper zes weken na de vorige orkaan... hun huis weer barricaderen en zich verschansen. Scholen en overheidsgebouwen zijn dichtgegaan. Er wordt gewaarschuwd voor metershoge golven aan de kust. Delta is al de tiende tropische storm die de VS dit jaar aandoet. De vorige, Laura, veroorzaakte in Louisiana een miljardenschade. Het weer, buien, soms met onweer en hagel. zee, kans op zware windstoten en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27. Almere richting Utrecht. Tussen Hilversummen knopen Weert is de vertraging 20 minuten. Er staan een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort. Over de A1 en dan de A28.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 Want alles voor de auto vind je op amwb.nl/auto. Dat is dus goed voor elkaar. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Yes. Tweede in dit radioprogramma. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. De morgen. Dit is Zandvoort. bijna al uh, 15 jaar denk ik in de ogen. Straks de geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren en het is vandaag 10 oktober 10, 10, 2020. We kijken terug wat er allemaal gebeurt. En we hebben natuurlijk wel lekkere muziek. Een van de nieuwe platen is dit van Roosevelt. Feels right. Ja, nieuwe single Roosevelt. Is al wat jaar aan het uh, muziek maken. Het lijkt nog allemaal een beetje op elkaar. Maar ik vind het altijd wel weer grappig hoor. Zot, dat stemgeluid en zo lekker opbeurend. Feels right. Roosevelt dat heet eigenlijk Martinez Lauber. En dit is zijn laatste plaat. Oh, wacht even, wacht even. Ja, Kijk ja. in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren. Even een heen? draaiboek in de gaten houden. 1985: een F-14 uh, gevechtsvliegtuig onderschept een Egyptisch vliegtuig. En daar zitten de kapers in van de Achilles Lauro. En ze, ze dwingen het vliegtuig te landen. En ze worden uiteindelijk in Sicilië gearresteerd. Het gaat namelijk over het front voor bevrijding van Palestina. Die hebben namelijk een, een, een, de ach, ach, ach, Achilles Lauro gekaapt. En uh, uiteindelijk hebben ze daar uh, hun wensen bekendbaar gemaakt. Ze willen 30 Palestijnen uit gevangenissen vrij laten... En uh, dan uh, laten ze het schip met rust. Dat krijgen ze niet voor elkaar. Uiteindelijk hebben ze nog iemand in een rolstoel overboord gegooid. Leon Klinkhoffer. En dat maakte redelijk wel indruk. Dus uiteindelijk hebben ze toch een veilige uh, aftocht gekregen met het vliegtuig. En uiteindelijk zijn ze later dus door die F-14 onderschept. Die ze denken, wat een gedoe, konden ze dat niet eerder doen? Nou, er schijnt een of andere te zijn geweest tussen uh, uh, Amerika en Italië. En uiteindelijk zijn ze over een ander grondgebied gevlogen. En toen konden ze zeg maar wel die greep maken. En toen hebben ze uiteindelijk die kapers uh, gearresteerd. Het is een aardige onderneming geweest. Dit, ja, uh, zeker. Dus. Je zegt dat, dat Achilles Lauro eigenlijk Achille uit Nederland... Achilles Lauro. Ja, ik had hem, ik had hem bekeken. Het is een schip dat de naam veranderd heeft. En, uiteindelijk in Nederland is... en later is het ook weer gezonken. Dat ook... ook het uh, was eigenlijk het motorschip Willem Ruis. Oké. Okay. Dus, maar het was, die werd tussen, tussen 38 en, en 47 gebouwd als passagiersschip voor de, voor de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Oké. Okay. Maar uh, deze is dus bekend geworden als Italiaans cruise onder naam Achille Lauro. Ja. Het bijzonder, hè? Hij is ja. gewoon in Nederland in Rotterdam gebouwd. Ja, het is mag. En sowieso dat gedoemd ook al de Palestijnen en de, uh, Israëli's. die altijd nog in gevecht zijn op een of andere manier. Maar goed, die 30 uh, of die 50 Palestijnen zijn niet uit de gevangenis losgelaten. En uiteindelijk zijn de kapers. de gedeelte zijn wel berecht en de anderen zijn weer niet berecht. Dus dat is. Uh, moeilijk hoofdstuk. Goed, wel iets anders, uit de geschiedenis. Ja, ja precies. Uh, in 1799, overigens onder de conventie van Alkmaar... sluit de Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland af. Dan heb je echt. wat is dit nou zeg? Maar het bleek dus dat er was een Tweede Coalitieoorlog... Uh, een expeditie door Britse, Britse en Russische groepen. En die was dus uh, van 27 augustus tot 19 november 1799... Deze Tweede Coalitieoorlog tegen revolutionair Frankrijk. Oh. Want uh, ze hadden het ook over het schiereiland Holland en zo in uh, de Bataafse Republiek. En dat was de vazalstraat van Frankrijk in het huidige Nederland. Nou, nou, alles zo, maar is even heel belangrijk. Moet geweest. je nagaan dat, uh, hoeveel we niet meer weten. En ik heb wel zo van: dat is het mooie dat wij dit doen. Dat je ook uh, oude verhalen weer een keertje weet. Want ze hadden het ook over nog de, de slag bij Castricum. Dat was ook een gevoelige nederlaag van de geallieerden. En, uh, en toen, uiteindelijk hebben ze dus in Alkmaar hebben ze dus een, uh, een, vredes, uh, een vredes iets getekend. Yeah. Zodat, uh, zodat ze konden stoppen en dat ze de, de weer terug konden uit de Bataafse Republiek... door de Britten en de Russen. En uh, de Brits-Russische inval in Noord-Holland was, was dus eigenlijk mislukt. Oké. Okay. Maar dat, dat, ik vind het wel bijzonder. Want de Russische en Britse troepen waren onder leiding van Frederik van York. En het was dus ook een, uh, eigenlijk een soort uh, kroonprins van het Verenigd Koninkrijk. Zo, ja, ik je niet... geschiedenis. ken nu geschiedenis. Ik ken Nou, ik woon in Alkmaar. En dit soort van, weet ik eigenlijk niet. Okay. genant, Ik weet meer over Zandvoort. Dat klopt. In 1945 de NSDAP. En zijn afdeling worden verboden. Die is uh, namelijk uh, na de oorlog. En uh, uh, dit is allemaal ontstaan natuurlijk. Heel veel van, van dit soort partijen uh, zijn ontstaan in de jaren uh, 20. Net na de Eerste Wereldoorlog. Het was vroeg, vroeger was het natuurlijk de Duitse Arbeidspartij. Later kwam Hitler daarbij. En toen is het als fanatieker geworden. Vanaf 1933 kwamen ze aan de macht. De NSDAP. SDAP. En uh, dit ging allerlei dingen verbieden, onder andere de, de vrijheid van meningsuiting, verbieding van andere politieke partijen. En dit is allemaal ontstaan omdat ze de Eerste Wereldoorlog hebben verloren. En uiteindelijk hadden ze zoiets, we moeten extremer worden, moeten ons uh, leger weer op orde brengen. Terwijl het eigenlijk weer niet mocht van het uh, verdrag van Versailles. Mocht het weer niet. Dus nou ja, goed. Uiteindelijk is het na de Tweede Wereldoorlog, is het allemaal weer uh, ja, om het leven gebracht, zeg maar, al die extreme partijtjes. Goed. Uh, in 1943, er vallen 151 doden en 104 zware gewonden in Enschedo, Enschede. Want die werden dus gebombardeerd toen door Amerikaanse bommenwerpers. Maar die hadden het eigenlijk gemunt op het vliegveld Twente. Om te zorgen, want daar, vanaf daar gingen waarschijnlijk de, de Duitsers uh, uh, opstijgen en de, ja. de landen. Dus die wilden dat vliegtuig bombarderen. Maar ja, ze zaten niet helemaal goed op de radar. Dus we hebben Enschede goed gebombardeerd. Nou, okay. dus dat is eigenlijk ook geen vuurramp, maar een bommenramp. 151 doden, 104 gewonnen. Heel erg. Dat is wel heel erg. 1969, Amerikaanse president Richard Nixon geeft bevel... tot de start van operatie Giant Lance. Hij uh, heeft wel een schijnaanval uitvoer op de Sovjet-Unie. En Henry Kissinger heeft dat georganiseerd. Hij stuurt een kader van 18 B-52 bommenwerpers... beladen met nucleaire wapens die kant op. Hij hoopt dat ze ze dan zien en dat ze dan... Uh, ja, op andere gedachten worden gebracht. En dat heeft ook allemaal te maken met het feit... de Vietnamoorlog, uh, die probeerden ze te winnen natuurlijk. Uh, hij is uiteindelijk begonnen op 27 uh, oktober... Drie dagen heeft het geduurd. En op 30 oktober is hij gestopt met deze madman-theory. En dan denkt de tegenstander dat hij een onberekenbare gek voor zich heeft. Een beetje wat Trump nu ook doet, zeg maar. En dan, dan denk je bij ik hou me maar gedijst. Ik onderneem niks maar meer, want hij gaat hele gekke dingen doen. Ja. Madman-theory. Ik okay. ken het niet, maar het is een leuke dat Theorie. Grappig, ja. ja. In uh, 1995, dat is dus vandaag 25 jaar geleden. Daar mogen we eigenlijk wel iets over vieren. Toen uh, was operatie Decibel dus werd een feit. Ja? En dat was dus de landelijke omnummeroperatie die PDT Telecom op uh, doorvoerde. Ja? En bij deze operatie werden alle geografische telefoonnummers werden tien cijferen. Oh, jezus. En dus wacht, uh, wij even. hadden dus de standwoord 02507. Ja? En dan, uh, ik had dan 13332. Dus de standwoord had maar vijf cijfertjes. Ja? En dan, toen werd het dus na de hand werd het dus. Uh, 023 en dan werd het 5-7-13332. Dus uh, ja, het is toch wel bijzonder. We hebben nu hetzelfde netnummer als Haarlem ook. Ja, ik ja dat het was ik een enorme het. actie. Ik vond het echt een gedoe, jongen, met het draaien. Gewoon, dat je denkt, jeez, ja. je blijft ja, gewoon draaien. Ja, ja, maar je draaien. had toch nog wel de draaitelefoon, denk ik. Jezus, man, echt. je was al zo. En had je denk, wat, wat, wat, wat had ik nou? Had ik de 8 wel gehad? Maar dat was de 7. Nou, dan maar weer over een nieuw knopje gedrukt. Nog een keer. En je bleef maar draaien, 10 ja. keer. Ja, ja, zeker als je veel nullen erin had, man. Jezus, man, en uiteindelijk. Ja. Hey. Nee, heb ik verbinding? Somebody yes, dat is natuurlijk Nobody answered that phone. Ja, so, yeah. goed. Uh, verder, oh ja, wat er ook nog was. In 1933, ben je klaar met uh, telefoneren. Jezus, gast komt geen einde aan. De eerste synthetische wasmiddel komt op de markt. Dreft. Ah. En daar werden echt leuke reclames uh, voor gemaakt. Onder andere Kees van Koten. Maar na een kwartiertje gooiden ze mijn onderbroek. Die was zo mooi schoon. Dat, dat lijkt wel een hele andere onderbroek. Eigenlijk een bovenbroek. Zo mooi was die onderbroek geworden. Nieuwe Drift was zo schoon dat ik er gewoon van ga beginnen te dansen. Dit was echt een verhaal van Kees van Kooten. Hij was natuurlijk de vieze man hier, Die hoorde hem ook. Ja. De vieze man met bal in zijn buik. Hij was... ging uitleggen wat hij allemaal deed met zijn onderbroek. Dat was niet in de 1933 deze reclame. Nee, nee, klopt, dat is een stuk later. Maar goed, er zijn leuke reclames van, van dreft, synthetisch wasmiddel... Ja. was toen op de markt, voor, uh, voor officieel. Nou goed, tot of de, de geschiedenis, straks dan verjaardagen. Eerst eens even een lekker muziekje. Big Talk, plaatje van alweer tien jaar geleden dit. En dat heeft ook een getaways. You ready yourself? Jaren 80 aan. Dit is Talk. So you wanna get out. Nou, ik dacht dat even niet. Nee, om um, 9 uur gaan de kroegen dicht. En om 10 uur moet iedereen wegwijzen. Dat zijn de nieuwe regels. En in Zandvoort las ik al dat de burgemeester daarna gekeken heeft. En die wil alles nog wel in kaart brengen. Wat voor ellende het allemaal uh, ja, heeft veroorzaakt. Maar goed, de, de haltestraat blijft nog wel even langer open. Ieder geval tot 1 november. Hè, mag je, uh, wordt gebruikt als één groot terras... Neem dan een lekkere, warme jas yes mee. Dat is wel duidelijk. Dat snap Lekker ja. warme chocolademelk. Of neem lekker glühwein. Ja, precies. Ja. Ja, uh, goed. Ja, oh, ja, sorry. ja, leuk. Er is weer iemand jarig, of er zou jarig zijn geweest. Ik heb het over uh, Ivory Joe Hunter. Hij uh, is in, de, in 1974 alweer overleden. Hij is een hele bekende pianist van de rhythm and Blues. Later heeft hij een beetje popmuziek gemaakt. Country muziek heeft hij ook omarmd. Heel vaak de, de, de teksten die hij schreef... werden later weer door andere uh, artiesten uitgevoerd... door Pat Boone of door Elvis Presley, BB King. Een van zijn platen die zelf de hitparade heeft ingezongen. Dat is dit. Yeah, the moon is blues at sunrise. At sunrise. Oh, dit is wel weer lekker hoor. Low. Dit zou je niet zo vaak meer op de radio horen. Dit is natuurlijk allemaal jaren dertig dit hè. Maar goed, uh, later heeft hij nog een uh, plaatlepel gezet, Ivory Records. En uh, nog even een ander plaatje, want dit is het ook dit. Allemaal een beetje hetzelfde genre. Hij heeft heel veel teksten geschreven, heel veel muziek gemaakt voor andere artiesten, maar zelf ook in, uh, in de lijsten gestaan. Deze Ivory Joe Hunter. Goed, mm, ja, ja, wat dan weer? Het is vandaag ook een geboortedag van uh, meneer uh, Verdi. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Hij werd dus altijd Verdi genoemd als een naam. De enige die hem nog tot Josep noemde was zijn vader. En, uh, zijn voor, uh, en iedereen zei nader dat Maestro Verdi. Dus hij uh, werd ook nog wel de zwaan genoemd vanwege de houding die hij aannam tijdens het uh, dirigeren. Oh. Dus dat is wel heel grappig. Maar uh, hij heeft dus uh, die Aida geschreven. En uh, hij heeft dat uh, als, uh, voor de Egyptische onderkoning van Egypte ja? heeft hij geschreven op bestelling... En het was de bedoeling dat dit een nationale opera zou worden. Nou, hij had ook nog naar boeken geschreven en zo. En hij is gewoon echt zeer bekend. En uh, ja, heel Kling, klinkt dat fragmentje aan? Hoe klinkt het dan? Dat van. van uh, dat rechtsboven? Ik bedoel, uh, Deze. Ja, die. Klinkt dat zelf? nee. Ja? ja, niet. Oh. oh, oh nee, je nee, moet, nee, de Ander, je moet nee. dat uh, dingetje. Oh hier. Oh ja. Die moet ja, ja. je even aanklikken. Ja. Ja, is even klaar. Hoe dat klinkt dan? Oh, dit is een heel oude schaak. komt uit Othello. Heeft hij dat ook geschreven dan? Nee, toch? Zo is meteen een van de eerste geluidsdragers die ze hadden destijds. Ja, nou, nou, nou, wel bijzonder. Uh, Wat een verhaal. Goed, als we nog meer over muziek hebben. Iemand die veel heeft, heeft betekend in de jazz scene is Thelonious Monk. Overleden in 1982 woord in de Rocky Mountain Carolina als kind leefde in uh, New York op, op tienjarig leeftijd kreeg hij een piano van een uh, familielid en dan ging hij op spelen en zijn zus speelde klaverzimper en ze, hij, keek, ze keek, hij keek zo een beetje over de schouders mee ze van nou klinkt best leuk dat kan ik ook later les genomen en in zijn buurt woonde onder andere Fats Weller, uh, Earth... Heinz, en allemaal bekende mensen uit de jazz scene. De Duke woonde er ook natuurlijk. Ah, en uiteindelijk is ja. hij op 17 jaar geleefd be, uh, begonnen met een professionele carrière. In het begin nog met Korsbank, Roepen, maar later solo. En in de jaren 60 was het een beetje klaar met uh, Thelonius Monk. En toen heeft hij nog een tour gedaan met uh, andere grote jazz zoals uh, This is Gillespie natuurlijk. Maar goed, overleden in 1982. Thelonius Monk. Heel veel mensen kennen hem natuurlijk wel. Goed, wie nog meer? In 1948 werd de Severine geboren. Dus eigenlijk Josiane Grisot, Maar zij is de Franse zangeres. En zij heeft dus in 1971 het Songfestival gewonnen. Met het lied Un Banc, Un Arbe en een rue. Goed. Nou ja, weet je, je hebt hem waarschijnlijk niet. Maar het nee? is wel een heel bekende muziek. Als, je, als ik hem doe, yeah? zeg je, oh, dat is echt wel zo'n typische Jolande keuze. Maar ik heb vandaag wel een iets wildere. Okay, een iets maar wilder. deze is wel leuk. Hij is wel leuk om te horen, deze. Oké, okay, vandaag wordt hij 70. Nou. Wie zal het zijn? Ja, Peter Jan Rens. Peter Jan Rens. Man die altijd weer in nieuws komt: een 70. Oh. echt ongelooflijk, hè? Ja. De grote kaktusshow, meneer kaktusshow. Kom af en toe een opspraak omdat hij dan in één keer zijn onderbroek naar beneden deed. Omdat hij zei: Ja, die moet je soms ook laten zien, omdat kinderen dat ook wel eens doen. Ja. Verder heeft hij in dus ook nog geen allerlei films gespeeld. Onder andere: uh, uh, uh, Dit, Brandende Liefde. Daar ging hij gewoon uit de kleren. Huh? De bloemen die ik bracht. Nou, grappig dit. Nou, stem ook kun je nu horen. Nee, dat is weer een van de artiesten. Het is het thema van de film Brandende Liefde. Ook een Labyrinth heeft hij gepresenteerd. Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Hij heeft wat financiële tegenslagen gehad. Ik, ik weet ook dat... niet hoe het nu is met hem. Maar ja, als het goed is, krijgt hij wel zijn oude nu. Ja, goed. En ik hoop dat hij iets gericht heeft met een pensioentje in, of zo. Ja, in 2017 is hij persoonlijk failliet verklaard. Hij had echt heel veel bedrijven en dan geeft het iets van negen ja. van de. 12 bedrijven zijn failliet geraakt, gegaan ja, of zo echt ongelooflijk. Ja, ja, ja. Dat is echt Er uh, nou, is ook zelfs nog een reality show van hem uh, gemaakt. En dan staat er ook onder: doet hij het of doet het niet? Of doen ze het of doen ze het niet? Ja, wordt het wat of wordt het niet? Nou, zoiets, uh. Dat is ook een leuke show. Goed, Peter Jan uh, Wie vandaag ook jarig is, is uh, Mike Malonin of Melanin. En hij is uit 1967, hij is 53. Hij zat in de Goo Goo Dolls. Oh, yeah. En hij heeft er ook een plaats gemaakt, Iris. En dat is een lekker nummer. En dat wil ik nu oh, ook kunnen van maken vandaag. Vind je dat leuk? Ja, ik vind het ja. een, een leuke stukje stekzins van Everything is meant to be broken. Ja. Dat is een visie die we niet allemaal meer want We willen alles erbij houden, maar het zou ja. eigenlijk wel weer moeten zijn. Gaat alles is gemaakt om stuk te gaan. Het, uh, Sorry? Wat? Het gaat over de vergankelijkheid van het bestaan. Ja, het komt uit Want, de, niks de, de. is eeuwigdurend. Ja, zoiets. Eeuwigdurend. Ja, klopt. Ja. Uh, Edward D. Woods Jr. is eigenlijk na zijn dood een bekende regisseur. Is hij, naast zijn dood is hij een bekende regisseur geworden. Hij maakte B-films. Slecht geklede actrices en acteurs speelden erin. Hele special effects met cardboard. Je, je krijgt al een beetje beeld. Ook hele slechte uh, verhaallijnen. En uh, uiteindelijk heeft hij ook nog erotische verhalen geschreven en pornofilms oh. gemaakt. Okay, Even eerst van zijn, uh, ik van het voorlezen? Ja, ik kan ja. Daar. Nee, doe ja, maar niet. Dat dan met dat, met... dan uh. moet ik meteen naar huis. Ja. Bird of Monster heeft hij gemaakt. Bright at de beast, zo, dat soort dingen heeft hij gemaakt. En uh, hij heeft na zijn uh, dood heeft hij nog... Uh de, de, de Bolkaan gekregen. De beste of slechtste regisseur aller tijden. Dus hij uh, ging al, al uh, vaak gekleed als vrouw. En dat komt omdat zijn moeder hem tot 12 jaar toe in meisjeskleden stak altijd. Oh ja, ja die staat ook al in Edward die Woods. Hij leefde tot 1978. Nee. Ik ben wel nieuwsgierig geworden okay. naar deze film. Ik ga toch even. Ik hou het uh, briefje nog even apart. Ik ga dit dan gaan kijken. Okay. Wie uh, Mitch Jure is ook vandaag jarig. Ja. Hij wordt uh, 67. 65, 60, Schots zanger, gitarist en componist. Maar hij heeft dus ook uh, gezien. Dat in Ultra Fox. Dat was ook wel speciale muziek. Dat, dat is zelf... dit? Ja. Weet je? Ja. Apart geluid hoor. En ook zelf nog dat nummer If I Was. Dat was ook wel een bijz bijzonder nummer. En hij was een van de initiatiefnemers ja? van Band Aid in 1984. Samen met Bob Gelder. Oké. Okay, dus daar hebben ze wel ja. wat geld voor opgehaald. Ja. Nou goed, en uiteindelijk, een van de platen waar hij ook al mee heeft gewerkt... is dus dit Fate to Grey. Weet je of je dat kent? Visage. Uh, was jij ook een onderdeel van van die band? Visage. Dit is echt zo'n geweldig geluid. Oh ja, lekker. Dit is maar. echt zo fijn. En later komt het erop dit. Het, het is dat visage? Oh, visage. Okay. Oh, dat is wel lekker, ja. Echt een vet geluid uit de jaren zeventig. Ja. Dit is 78 volgens mij. Meet you dus. Dat mag voor mij ook weer een lange keuze zijn. Jij mag het zeggen. Nee, je mag, Wat had je net gekozen? Ik Iris van de Google Dolls. Uh, Mike euh, Melanin, oh, dat wel een Dit is dat misschien jarig. wel weer leuk. To crayfon, uh. Verder is ze jarig. Of jarig zou zeggen, drama verhaal ze zijn geweest. een dramaverhaal over Christian McCall. Zij zou vandaag jarig zijn geweest. Helaas in 2000 overleden. Waarschijnlijk is ze uh, um, overvaren door een motorboot. Ze was aan het zwemmen met oh. haar zoontje. Ja, op 18 december in uh, Mexico was dat. En een motorboot kwam aan. En waarschijnlijk heeft ze haar zoontje uit de baan van de motorboot willen gooien. Dat is gelukt. Maar zelf is ze daar ingebleven en is ze overvaren. Er is nooit echt een onderzoek gekomen uh, naar de dood dat namelijk de, de, de motorboot-eigenaar uh, was van een hele bekende miljonair... en die heeft het allemaal tegengewerkt. Zij is bekend geworden door dit, uh, door, door dit plaatje. Het is echt zo'n radioplaat uit de jaren 80, Looking for New England. Uh, wacht even, nou druk no, op alle dingen. Ik ding. heb er helemaal geen beeld bij. For... Ik heb hem heel veel gedraaid in de jaren 80. Dat heeft ze ooit gecoverd. Het was ooit van Billy Bragg. I don't want to Ik kan me voorstellen dat je denkt, dit kan beter. Billy Bragg bestaat yes nog steeds. Toert nog steeds. En nog steeds speelt hij dit nummer in nagedacht deze van Christy McCall... omdat ze toch heel veel heeft betekend voor de muziekwereld. Ook al was het niet lang. Ze was toen iets van, uh, nou, veertig of zo. Als ze zelfs overleed. Ik kan me haar helemaal herinneren. En ze heeft heel veel uh, muziek gemaakt, ook voor de Talking Heads... En uh, ook voor uh, Tracy, Tolman, uh, Tracy uh, Olman met uh, They Don't Know About Us. Oké. Okay. Dat heeft zij gezegd. Ze. Ja. Goed, Christy McCall, daar ging het dus over. Nou goed, uh, verder nog uh, niks, niemand hè? Dan, okay. dan, uh, dan is het tijd voor die anders, dames en heren. Muziek. Yeah, precies. Future Islands. Ook een beetje een synthesizer band. Ik vind dit wel leuk. Ze hebben een nieuwe album uit. As long as we are. Precies. Filosofisch weer. Born in a war. Terug geweest. We hadden het namelijk over mid -Jour. die is vandaag 67 geworden en die heeft al een hele carrière achter zich. Met onder andere Visage en, en Ultra Fox en ook zijn solo-carrière. En dit is helemaal in die trant gewoon. Hè. Dit uh, Future Islands As Long as We Are is het nieuwe album Born in a War. Oh, straks nog meer synthesizer muziek, want we hebben namelijk uh, Visage aan, uh, aan Jolande Keus. Maar eerst. Hebben we hier de Zandvoortse berichten? Want het is er alweer tijd voor. Zandvoortse natuurlijk. berichten. Zeker. Vier speerpunten voor de kunst. Nou, zijn we zijn bezig in Zandvoort om in kaart te brengen. Hoe we Zandvoort nou een beetje als kunst cultuur, toestand neer kunnen zetten. En na elf jaar hebben ze nu een, ingestemd met een gedragen cultuursnota. En het zijn belangrijk. Onder andere, Zandvoortse cultuur moet in stand worden gehouden. Het levende verleden. Volgens mij is dat hetzelfde als twee nog goed. Toekomstig dorp en uh, het leren genieten en meedoen... want ze willen natuurlijk ook de jeugd erbij bij betrekken. En dat was nog één punt, geloof ik. Maar er uh, uh, komt een bijeenkomst, 16 november... hoe ze dat gaan doen, is dan helemaal duidelijk? Wordt nee. dat uh, via uh, beeldzorg, zeg ik altijd maar? Of uh, komt er echt een locatie waar je naartoe kan en dan even goed op afstand met elkaar kunnen praten. Daar gaan ze nog naar kijken, want 1 november duurt nog... of 16 november duurt nog wel nog een beetje. En de tweede keer dat ze bij elkaar komen... om over dit na te praten, cultuur Zandvoort... is dan ergens in december ook nog weinig onduidelijk over. Of weinig duidelijk over. Kijk anders even op www.zandvoort.nl cultuur. En laat je informeren als je iets kan betekenen... hoe we Zandvoort op de kaart kunnen zetten. Waar ja. kunst en cultuur. Goed. Uh, het had één groot feest moeten worden. De twee scoutinggroepen die Zandvoort we bestaan allebei al 75 jaar. Dat zou onder andere met een reunie gevierd worden. Maar helaas zit er voorlopig niet in. Er staat in de krant een hele artikel over hoe het allemaal ontstaan is. Ja, best maar door. helaas, het is, uh, de, de, de activiteiten staan nog sowieso te springen om vrijwilligers. En zodra het allemaal weer een beetje beter gaat worden... Uh, gaat die reunie gaat er misschien wel komen. En dat geldt ook voor de marie Die bestond ook om 100 jaar volgens mij... En het is gewoon uh, jammer dat het op dit moment allemaal niet doorgaat. Dus volgend jaar gaan we gewoon één grote reuniedag doen. Alle reunies in één keer vieren. Het lijkt me een heel prima idee. Ja, maar voor mij is dat niet helemaal leuk, want dan gaat zo'n reunie. Een ja. beetje nieuwjaarsreceptie achter elkaar. Dat zou wel kunnen, allemaal op één locatie, in ja. één, één, één ruimte. Maar ja, dat zijn weer te veel mensen, hè? Ja, dat, nou ja, oh, dat, dat kan ook weer jammer. niet. Nee, dat deed hem natuurlijk wel met nieuwjaarsreceptie altijd ja. In een grote ruimte ja. van alle instellingen. En, uh, nou, ja. goed. nou goed, het is Helaas. wel grappig, allemaal in hetzelfde jaar ontstaan, 1945 ook, hè? Ja, sint Brodius. Ja. Sint-Brodius, en uh, die andere, de Buffalo's, allemaal in 1945 ontstaan. Wille Broders. Wille Broders. Ja. Broders. Dan word je toch opgenomen, al ja. hè? Er zijn een hele hoop dus daar wil je altijd opgenomen. Een Ja, goed. Ja. Nou, goed Katholiek, hè? Dat was, deze was straks eerst zijn voor mannen en later ook nog voor, voor meisjes. Ja, ik heb erop gezeten. Ik heb een even kap geweest en alles. Ja, dat was nou, leuk. goed, Een mooie plek is de, de, de bunker. Uh, die, daar, ja. Jaarlijk, zie ik hier, uh, in 2019 hebben ze mee naar 18.000 mensen zijn van de scouting. En 30.000 vrijwilligers en... Ruim een miljoen zijn aangesloten ja, op deze... En, ja, en dan heb je er één keer in de zoveel jaar de jamborette. Ja, weet en Dat was heel, heel geweldig daar bij uh, Spaar Ik ben daar uh, twee keer bij geweest. Ja. En dat is uh, echt een happening. Echt heel leuk okay. om mee te maken. Oké, okay. is dat dan ook zo prijzig? Want ik, bedoel, ik weet nog dat ze het in Amerika vierden. Mijn zoon heeft ook op de, de padvinderij gezeten, zeg maar. En dat was echt, weet ik wel, een paar duizend euro om ja, daarbij ja, te komen. Ja, maar dan moet je de vluchten bij betalen. En ja, dan, dat is wij het... zaten gewoon hier. Ja, dus dan heb je alleen de eten en drinken. en Dat was dan een paar honderd euro of zo. Maar ja, oh, ja dan is het achter... Dat was leuk. Goed. Verder het HDMZ-museum We Gaan ze in het zonnetje zetten ze natuurlijk Jan F. van Belen. Uh, Dat de, de, noemen ze dan diamant. De onontdekte diamant van Jan F. van Belen. Eerbetoon, een selectie uit zijn werk. Hij is natuurlijk een kunstverzamelaar. Ooit begonnen. Uh, het muziek, uh, ja, het was een klein... Een kleine, uh, noem je dat ik weer? Verzamelaar. Steeds groter geworden. Ze, we gaan een soort huiskamertje maken waar, ze dan, ha, waar we zijn kunst gaan tentoonstellen. Het werd steeds groter en steeds groter. Uiteindelijk is het nu echt officieel museum. En nu gaan ze daar allerlei uh, dingen laten zien. Onder andere zijn poppenkast. Uh, schaalmodel van de sleepboot van zijn vader. Hij heeft natuurlijk uh, gestudeerd op de Gerrit Rietveld Academie en ook er is grafisch werk, uh, 16 mm filmbeelden van de gezin van van Beelen is er te zien, glaswerk van Adrie's Kopier. Dus uh, woensdag en zondag, woensdag tot en met zondag is het open. Dus ga er even heen. Ik ben ja. er ook geweest voor dat film uh, 360 rond. Ja, ja. ja dat Waar ik, kan ik ook nog even aanvullen erop dat ze ook vrijwilligers zoeken voor die, uh, <coughs> voor die expositie. En als jij uh, mensen coronaproef zou kunnen ontvangen in het pand, voor minimaal drie uur per week. Dan kan je je motivatie sturen naar robapenstaat.hdmz.nl. Oké. Okay. Dus uh, dat is wel leuk. Um, ik wil ook nog even melden dat 3 november, dat is ook alweer snel, dan heb je de Sinterklaas-uitgifte van Speelgoed Vijver De Lachende Kik Kikker. Dus de jaarlijkse uitgifte van Sinterklaas-cadeau voor mensen die het dus gewoon niet breed hebben. Nee. En het is wel op doen dat je je aan gaat melden via de website. Dus dat is www.speelgoedvijver.nl-aanmelden. En uh, na een aanmelden ontvang je het tijdstip... waarop je naar de locatie mag komen om cadeaus uit te zoeken voor uh, de kinderen. Ja, precies. Ja. Leuk. Ja, leuk. Goed, ja, Sinterklaas, gaan we nog wat doen of niet? Ja, nog ja. even een tip. Mocht je nou ideetjes hebben over hoe je, zeg maar... Uh, ja, energiebesparend bezig kan zijn, duurzaamheid hebben... of je kan iets doen voor kustbeleving hier in Zandvoort... dan moet je even kijken op uh, uh, enecoluchterduinenfonds.nl... Uh, Eén keer in de twee jaar gaan ze dan uh, uh, 90.000 euro ter beschikking stellen. Als je een goed idee hebt. En, uh, nou goed, het is de, de vierde keer dat ze dit doen. En ken je iemand dus met een mooi idee? Uh, ja, meld het dan even. En dan komt er een uitraking in het voorjaar van 2021. Ik vind dat wel een mooi gebaar in ieder geval. Uh, nou, tot zover. Oh ja, verder hebben we de kiosken het goed gedraaid. Op de Venemaplein. En het werd dus ook steeds weer uitgesteld. Toen ze. Ja, wanneer mogen we die kiosken nou opbouwen? En uiteindelijk is het pas ergens in mei gebeurd. En er is ook nog een flinke hittegolf geweest in augustus. Toen kon ze echt tot, tot, tot 11 uur 's avonds open blijven. En dus ze hebben best wel wat geld verdiend in een korte tijd. Dus dat is wel leuk. Verder hebben ze het ook wel te maken gehad met de, de straatsgolfjes uit Amsterdam, die allerlei lasgas. Uh, dingen uh, hebben ze verkocht. En dat was, was een mindere tijd. Maar ze hebben in ieder geval een mooie tijd gehad. in een korte periode. Nou, nog één ding. De gemeente Zandvoort vraagt uw mening over het actieplan Zandvoort Centrum. En dat vraagt dus aan ondernemers of eigenaren in het centrum. Van uh, hoe kan je het centrum levendiger maken. en de uitstraling verbeteren? Hoe voorkomen we leegstand? Het actieplan heeft de vorm van een soort convenant met acties. En uh, er is een soort uh, online vragenlijst. Die kan je invullen tot en met de 14e, Dus dat is uh, haast is geboden. O, oh, nog drie uh, En vijf, uh, Want de gemeente wil echt het belang van de deelname aan de enquête... nog een keer benadrukken. Daarom zeg ik ook nu even. Yep. Alleen samen <laughs> kunnen we corona. Oh, nee. ah, op. Kunnen we de uitstraling van... Ja, ga je handen maar even lekker een stuk wassen, joh. Gek. En het centrum en de aanloopstraat. Het is tijd voor die johlandekeuze. Verlevendigen. Uit de jaren tachtig. Ja, zeker. Omdat dat vandaag jarig is. En hij zat ook werkelijk ja. waar in deze bands... En die Franse dame, daar krijg ik altijd toch een beetje kippenvel van. Even terug dragen. Oh, Moeten het voor heel veel mensen die net met de keyboard beginnen. Toch wel inspiratiebron staan. Oh, dat je oh, zo'n vet geluid wil ik er ook uit overen. Vroeger was het wel moeilijk natuurlijk in de jaren 80. Nee, jaren 70 is het volgens mij, 78. It's visage, Fade to Grey. En Middure zat daarin. Samen met wat andere mensen. Later ging hij naar Ultra Fox natuurlijk. En ging hij ook solo. Met Paul Gelshoff heeft hij al die dingen gedaan. Maar goed. Dit is het vette geluid dat hij jaren. 70 en visage, dus to Grey. We kijken we nog even in de krant en vandaag in de krant te lezen. Dat ze, ja, ze zijn benieuwd of de debats nog doorgaan met Trump en Joe Biden. Er is nog ik eentje geweest. Ja, Ik ben benieuwd. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Hij kan ik tenminste niet zo vlak achter iemand gaan staan, die Trump. Nee. Ik weet niet hoe hij het dan gaat doen, maar dan kan hij natuurlijk allemaal rare emotie. Over zijn gezicht plakken of zo, dat hij dat laat doen door zijn uh, handlangers. Ja, maar hij kwam toen pas weer in het nieuws. En toen was hij volgens mij net gespoten. Toen zag er ook zo oranje uit, denk ik van: gast. Je, je, de kleur is, is niet helemaal goed ingesteld. Mij. Hij wilde natuurlijk bewijzen dat hij heel, heel gezond was. Nergens last van. Hij had een, een medicijn. Ik heb een medicijn gehad. Een medicijn? Wat heeft hij gehad? Een medicijn gehad. Dat herhaalt hij dan ook drie keer of zoiets. En dan zegt hij. Ja, ik voel me helemaal goed. Het is geweldig. Het is fantastisch. Dat medicijn. Dat moet je nemen. Het is fantastisch. Ja, die komt binnenkort wel op de markt. Die medicijn. Niet helemaal hetzelfde. Maar iets wat erop lijkt. En dan krijgen jullie het ook. En jullie senioren. En, uh, wat een verhaal. Zegt. Ik hoorde de laatst iemand op die zeggen. Hij geeft zoveel ruis dat je het geven niet niemand hoort wat hij zegt. Nee, da, da, da, daarom doet hij het ook. Ja, maar hij bereidt het toch helemaal niet voor. Maar goed, deze Joe Biden is een tegenstander die natuurlijk. Ja, die gaat het niet winnen. Het is niet zo'n hele sterke man natuurlijk. Hij is ook oud. Moeten we daarop gaan stemmen? Dan? Nog vier jaar moeten we dan. dan, dan zou, je, zou jij dan op Trump gaan stemmen? Nou, ik hoor dat, dat je natuurlijk... zegt, moeten we daarop stemmen? dan? Maar als tegengeleid voor Trump? Ja, ja ik, weet, ik zou denken... Dat Trump... De minste van de twee kwaden zou je moeten kiezen. Ja, zoiets. En Joe Biden is een sympathieke man, maar dat schijnt als je het moet geloven... en ik woon niet in Amerika, ik hoor natuurlijk dus steeds meer van die berichten... dat hij best wel goede dingen heeft gedaan. Tot de corona is alleen een hele rare... hapsnuiker, snuiter. Hapsnuiker. Hapsnuiker. Zoiets. Maar goed, nu zitten ze te denken... om uiteindelijk natuurlijk toch wel... die, uh, die debatten door te laten gaan. Maar dan uh, via beeld. Alleen dan is, zijn ze ook weer bang... dat het weer gecensureerd kan worden. Er wordt gewoon gehackt. Dan komt er ene porno komt er op. Ja, zoiets. <laughs> dat zou ook wel grappig zijn. En dat Joe Biden dan alle vragen... <laughs> eerder toegespeeld krijgt. En dat hij dan kan voorlezen. Want het moet allemaal spontaan. En Joe Biden is zo, niet zo spontaan natuurlijk. Die loopt nee, vast dat, nog wel eens. Ja, maar dat geeft toch helemaal niet. Dus nou ja, het, het is, het, het is toch even afwachten hoe het gaat worden. Maar Joe Biden en de, de twee bejaarden gaan praten straks. Nou, geweldig. Wat heb jij nog? voor iets? <laughs> ja, wat heb jij nog? Ja, de, Linda de Mol en Peter Paul Muller... die waren natuurlijk als koppel altijd te zien bij uh, Gooise Vrouwen. Ja? Oh, ja. En, maar ze gaan nu weer samen film maken. Die heet Alles op tafel. En uh, ja, ze, ze, ze speelden eerder dus al uh, Cheryl en Martin Morero. Cheryl, weet je echt? Oh ja, Die ja. dikke ja. L. Maar ja, er wordt een groep vrienden die gaan een spel spelen... Uh, waarbij alle binnenkomende berichten op ieder telefoon... met elkaar gedeeld moeten worden. Dus dat uh, wordt wel een interessante film. Dus we gaan, uh, over een paar weken gaan ze van start met de uh, met, uh, opnames. En het is eigenlijk een remake van de geprezen Italiaanse film... Perfetti's Conociutti. Dus ik ben eigenlijk uh, benieuwd. Is dat met die telefoons op tafel of zo? Want daar zag ik gisteren. Denk ik, oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, volgens mij wel. Het gaat. Uh, het was gisteren ook heel spontaan. En toen moest iedereen de telefoon op tafel. En dan gingen ze, daarna gingen ze voorlezen. wat ze allemaal voor berichtjes hadden gehad. Ik dacht, oh, had dit even beter voorbereid. Want dat weet je van tevoren, dat het gewoon Dat wordt niks. Ja. Als mensen een televisie kijken. en je ziet dat, dat de telefoon van een bekende van jou op tafel raakt. Nou, dan ga je een berichtje sturen. Mag ik de groetjes doen? Er komt natuurlijk niks spannends uit. Nou, nee, de ja. film is wel grappig, want ik hoorde mijn vrouw er ook al over. Maar oh, die heeft de, hem gezien. In het, ja. Die heeft het gezien. Het is wel grappig. Dat oh, een groep okay. vrienden doen dan. De telefoon is op tafel. En dan worden ze, mag je ze niet, mag je niet op reageren. later worden die berichtjes allemaal voorgelezen. En dan komt er van alles tevoorschijn. Het een heeft een uh, stiekem relatie. En de ander heeft iets gedaan wat niet mocht. Heeft ze hem in de biscoop gezien? Of ze op. Nee, uh, voor mij Netflix. op Netflix. We komen oh. het huis niet meer uit, hè? Oh, leuk. Ik ben de enige als man zijn die het huis uit gaat. Ja. En ik doe dus de deur ja, het op het spaar binnen. Eigenlijk wel. Ja, want jij zit wel al die, uh, die minder uh, uh, no? geestelijke... Uh... Die mindere mensen. Nou, ja, die zielige ja, nee, kinderen. Nee, nee, ja, die, ja. die mensen met de mogelijkheden, die zit je allemaal te knuffelen. Ja, precies. Nu sla je in één keer om. Ja, mensen hoe met mogelijkheden. Dat? Ja. Hoe noem jij ze nou? Ik, ik kan het even niet op de naam. Van naadacht. cliënten. He? Jouw cliënten te mijn cliënten, ja. Ik, bedoel, ik ben ook ik, weer een cliënt van iemand anders. Ik heb altijd van uh, snottebellen en zo. Wat hè Snottebellen. Die zitten dan boven die warme appeltaarten te lekken. Jezus, wat heb je nog een oud beeld? Hij <laughs> <laughs> is zegt in de jaren 70 blijven hangen gewoon. Nou nee, goed. Oké, okay, Sorry. Versies, tijd <laughs> ja. voor de muziek. Hier op de zender. Hebben yeah. we nog wat leuk? Oh, dit is even een lekkere, langzame blues. Wat is het? Ah. Blues Rock Verdi. Zijn naam is ook al zo moeilijk. Gewoon Thomas Dijbodia. Nou goed, ik, kan, ik kan laat de kinderen even naar I'm kijken. dan voor een ding? Nou, zo oh. Dat is een vagina. Hè? Oh, hoe gaat dat nou? Dat heb ik gehakt, we geknipt en geplakt. Ja, gisteravond, ik heb het met de schuinoog zitten kijken. Ik dacht, wat gaat dit nou over? Ik zag alleen, dat lijkt wel een kut. Dacht ik, ja, en dat ook. Nou, blijkt dus dat, uh, ik ben de naam even kwijt, nu bij even ik even te oreren dat er meer aandacht moet zijn voor de, de vulva en de vagina en. Uh, dat er maar over gepraat moet worden. En vrouwen komen dan bij elkaar en gaan erover praten. Ik denk, ja, volgens mij is dit allemaal geweest. Mij. Ja, want ja, er toch wordt ge... met die vrouwencafés en zo. Toen werd het gedaan met tegenwoordig. Gedaan. Maar ja, die, ja de dat weet je zo. Tegenwoordig. Hè, die, die vrouwen van nu die zijn ouder. En je merkt wel dat de jeugd wel preutser wordt. Ja, zeker. Dan de denk van ja, het kan geen kwaad, denk ik. Uh, ja, dat dat, ik, dat het... vroeg ik me nou af. Want ik zat er naar te kijken. En ik zag toch. De, de helft van de mensen aan tafel vonden het toch een beetje ongemakkelijk. Ja. ja zoals van Jo, vind ik het nou interessant dat ik iets weet over jou, uh, dat ding daar beneden? Jo, wat jij daarmee doet vind ik allemaal prima. Nee, maar uh, ja, nou. ik hoef het te zeggen. Nee. vroeger vond ik het al interessant. Maar nu denk ik van, het is een beetje geweest. Maar zij wilde er nieuw leven in blazen, want zij vindt dus dat... Wie was dat dan? Ja, nee, ja ik ben de naam kwijt. Nou, sorry, oh. dat had ik even moeten doen, dat is mijn fout. Maar goed, uiteindelijk uh, vinden ze dat, ja, er zijn er is te veel mensen die denken dat ze er iets aan moeten laten doen. Ik, ik, is dat echt zo? Zijn er cijfers over bekend? Ja. Of heeft ze nu gewoon iets gemaakt? Wie, wie laat ik van... je hem zien dan? Het ja. die, die, maakt die mannen echt niet uit hoor. Nee, volgens mij ook niet. Dus nee. is zij nu iets aan het oproepen wat er eigenlijk helemaal niet is? En heeft ze nu een leuk theaterprogramma? Of ik vond het allemaal een beetje denken van... Hmm, ik weet het niet, niemand, ah. niemand herkende er iets aan. Nee. nee nou ja, ik eh, ken je kent Peter Pannenkoek, hè? Die heeft ja? wel iets over vrouwen, een stukje. Ja? En hij zegt van ja, we snappen er ook niks van van die mannen. Het is net alsof we in het buitenland zijn... Uh, met die stopcontacten. Ze zijn allemaal anders. Van, hé, hey, ja. deze heeft drie gaatjes. Dat is echt wel heel grappig. Ik ja. zal hem je laten laten lezen. Nou goed, zij wilden er aandacht aan vragen. Leuk hoor. Het ja. zag allemaal leuk geknutseld uit. En uh, er werd ook wel uh, grappig op gereageerd. Maar ja, uh, grappig. Niet serieus. En, uh, nou goed, het ja, is, uh, ja, wat moet je er allemaal mee, toch? Ja, wat, wat, wat, wat moet ja, je er eigenlijk allemaal mee, ja, weet ja, je wel? Uh, ja, nou ja, dat weet je wel, maar voor de rest <laughs> wil je dat allemaal niet weten. Het is net zo dat ik ook niet geïnteresseerd ben hoe iemands neus eruit ziet en hoe het helemaal werkt. En dan zeg ik van, nou ja, boeien. Laten we lekker zitten, weet je wel. wel Werkt die goed van jou? Nou, we zijn ja, er ja, daar klaar mee. Ja, ja, ik het een beetje. Nou, klaar. Ja. Nou, ik ben uh, niet, natuurlijk. Yes, was, maar, jij nou het, was je ja. iets aan het lezen? Ja, ik, ik was wel iets aan het lezen. En het was eigenlijk... Uh, oh ja, want dat heb ik net... Uh, dat in Haarlem hebben ze dus... De, gaan ze het hele stadhuis morgen gaan ze verlichten in de regenboogkleur op coming out day. Oh, logisch. Maar ja. ik ben eigenlijk benieuwd of ze dat nou in Zandvoort ook gaan doen. Oké. Okay. Ik heb er helemaal niets over gehoord eigenlijk. En uh, ja, de Haarlem is er echt een regenbooggemeente... En die, hij zegt hij ieder jaar op deze dag de regenboog Maar ik vind, ik vind het wel een beetje maar ik vind het moeilijk, zeg maar. Het is coming out day, maar het is ook meisjesdag morgen. Dat en... was maandag, toch? Dat was dat maandag. Ik dacht ja, daar hebben ze misschien expres niet op dezelfde dag gedaan. Nee. Ik weet niet of dat inderdaad ma maandag is. Hoor, maar, maar dan lijkt het net of zeg maar over <coughs> al die uit de kast komen ook allemaal een beetje meisjes zijn. Ja. Dat is ook niet helemaal zo. Ja, ja nee, nee maar ze hebben wel dat ze hun vrouwelijke kanten wel, uh, wel eren en... Uh, want ik las laatst ook een stukje dat een man dan, er zit iemand van, uh, op het terrasje af te luisteren. En dan zegt die een van die meisjes, nou ik wil misschien wel een andere neus. En dan zegt die andere, ah dit is prima. En toen dacht iemand dat dat uh, zijn vrouw was. Maar het legt gewoon, hij zegt, nee hoor, ik zeg die, ik ben homo, maar ik kan zo lekker winkelen met vrouwen. oh ja <laughs> Dus ja, ze hebben wel iets, uh, ja. En dat is ook prima. Ik zoek ook nog iemand om mee te gaan winkelen. Ja, zeker. Ja, want, want mijn eigen kerel, die, die blijft buiten staan. Dat is eigenlijk helemaal niet gezellig. Die, die stelt het op die, op die stoel, zeg maar, bij het pashokje. Ja, en mijn moeder had dus ook, ging mijn vader ook mee. En toen schoot ze op, want toen worden ze gesneurd, Want daar was hij gaan zitten op een stoel die tegen een pashokje aan... Ja, die vond het <laughs> die in slaap. Dat is in slaapgevallen. Dat ja, klopt, ja, dat is waar. En dan, dan komt kom zo'n vrouw uit zo'n pashokje... en die man staat dan zo'n beetje verveeld te kijken. klaar... Wat, wat vond je nou? Vind je dit jurkje leuk? Ja, dat is leuk. Ja, ja leuk. Uh, maar is, maar die leuk? is die leuker dan die andere? Uh, uh, ja hoor, af en toe ja, maar Ze zijn alle twee wel, uh, wel leuk. Maar welk moet ik dan nemen? Gaan we nu? Zo. Uh, ik weet, ja, ik weet niet. Moet je die andere nog eens hier aantrekken? Dus ik ben altijd wel geneigd om me te bemoeien met andere vrouwen als die ook uh, oh dat, dat je tegen oh, oh tegen dat is echt echt, leuk. Van, echt dit kan je niet dan, oh. dan, dan, dan roep ik in mijn hoofd oh dit kan echt niet zeg je dat je niet doen? tegen zeg je dat wat, niet wat, tegen wat, dit dan? kan echt niet tegen ik, het, ik oh. ga me in, ik ga me in. Oh. maar geef hem dan zegt de verkoopster iets en dan denk ik oh ja die, die doet het op een hele subtiele manier en dan ga ik er nog een keer overheen. dan kan het wel vind ik weet je die zegt van nou mevrouw ik heb hier misschien een andere broek want die is misschien nog even beter Ik zegt ja voor mij staat die beter hoor die andere broek gooi ik het dan nog. Dan. dan eigenlijk ah. zeg dat jij gezegd dit maar goed, die verkopen ze weten het allemaal goed uh, aan te kondigen, zeg maar. Maar goed, zover even het winkelgedrag. Kom je nog in de winkels of niet? Nee, bijna, bijna niet meer. Bijna. bijna niet meer. Mag niet, hè? Name and tell me your problems I got the yeah, and I don't wanna get stuck between your teeth like cotton candy so you remember me darling Modern world is turning the wrong way around There's something about the way our bedsheets turn religion upside down So we just have sex to solve all our problems Let's do it again And I wanna get stuck between your teeth like cotton candy So you remember me, darling Cutting Candy. Ja, zoiets is het nou geinig. Gewoon lekker knepen geluid hier in de vroege morgen. Loopt tegen 10 uur. Ja, straks 10 uur. Uh, gaan we naar buiten, gaan we los, mondkapjes op, in de auto en weer terug naar de honk. Zo. Ja, maar in je auto hoef je hem er niet op, in je eentje. Hou op, zeg. Oh, ik heb hem, de hele dag heb ik hem gewoon op. Dan uh, krijg je dan nou ook een beetje CO2-vergiftiging nu, hè? Ja, dat is waar. Denk ik zomaar. Nou, we kijken nog even de wereld in en uh, onder andere lees ik een heel stuk over uh, Forum van Democratie... met Thierry Baudet, natuurlijk, die wordt nu toch wel een beetje, uh, een beetje schuin aangekeken. Want hij heeft even te veel overleg uh, gevoerd met onder andere natuurlijk... Uh, Willem Engel en Lange Frans Wiebrand oh, ja. Wibram van Hagen zijn toch een beetje virusontkenners. En niet uh, alle forum-aanhangers zijn daar blij mee. Die hebben zo gezegd, ja gast, je ontkomt er toch niet aan. Er moet toch wel iets gebeuren. Maar ja, Willem Engel is wel wat extremer. Die uh, viruswaarheid. Uh, lange Frans die, die heeft echt dingen gezegd van uh, Rutte moet omgebracht worden. Of zo. Maar het was, was gelijk een beetje een, een grapje. Maar ja. Ja, als dat gezegd wordt, dan kan het later uit zijn context worden gehaald. Ja. Hiddema heeft ook al afstand genomen van het Forum van de Democratie. Ja, wat is hij aan het doen, joh? Houd de lijn een beetje vast. Dus nou, ik ben ja, benieuwd. Ja, hij laat zich een beetje over... Uh, ja, over roelen, zeg maar. ja. Ik heb hier een leuk uh, coronanieuwtje. Oh, want Singapore voert een babybonus in. Oh. Want uh, de regering vreest dus dat inwoners van Singapore het krijgen van kinderen uitstellen door de crisis. En komt daarom met een bonus... En de autoriteiten moeten nog wel bekendmaken hoeveel geld elk koppel zal krijgen. Maar ze hebben al heel wat bonussen uitgedeeld voor mensen die aan kinderen willen beginnen. Want ze hebben een van de laagste geboortecijfers ter wereld. In 2018 werden er maar 1,14 baby's geboren per vrouw. Oh dus, oh. En het huidige bonussysteem biedt ouders tot zo'n... 6241,75 euro aan. Oh! Dus als jij een kind wil krijgen, ga even naar Singapore. Laat je daar naturaliseren. Je, krijg gewoon, je, bent, je, bent, je hebt je reis eruit. Ja. En dan krijg je gewoon daar een kind. En dan ga je gewoon weer weg. Nou, dat lijkt me heel grappig. Ja! Ik speel er gewoon. Ja. ja, dat doen we. Ja, goed, dit was Toobo Gleef. Uh, we ja, maken tot... er een mooi weekend van. We tot volgende week elkaar. weer. Volgende week weer. En dan zitten we gewoon weer in we Thailand. En we gaan eens dus even kijken wat de geschiedenis dan zich allemaal wel heeft afgespeeld op die datum.